Reputatie coaching podcast aflevering 22. Wauw, het was een drukke week en een drukke paar afgelopen weken. Waarom? Dat vertel ik je zo meteen. Google Street View is al in 50 landen. Wat moet je doen als het grootste gedeelte van je publiek bestaat uit vrouwen... Het is aangetoond. Digitale reïncarnatie bestaat. Facebook Home is een half miljard keer gedownload, maar geen succes. Wat is link earning? En hoeveel tijd wordt er nu gespendeerd aan social media? Als laatste heb ik een verrassing. Al deze onderwerpen komen vandaag aan bod in alweer de 22e Reputatie Coaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer en ik ben je host voor vandaag. Ik zei het al, het waren een paar drukke weken. En Google Street View is al in 50 landen. Wat heeft dat nu met elkaar te maken, hoor ik je denken. Nou, ik neem aan dat iedereen inmiddels wel Google Street View kent. Het systeem van Google waarmee je vanaf Google Maps opeens fit wil door de straat kunt lopen. Google heeft de afgelopen jaren in steeds meer landen de zo goed als alle straten gefotografeerd met de bekende Google Street View auto's. In sommige landen, waaronder Duitsland, is er nogal wat ophef over geweest waar ik het nu even niet over wil hebben. Recentelijk heeft Google Hongarije en Lesotho aan de lijst van landen waar Street View beschikbaar is toegevoegd. Hierdoor zit Google Street View nu op 50 landen. Waar ik het wel over wil hebben is de nieuwe dienst die Google sinds september 2012 heeft geïntroduceerd. Te weten Google Maps bedrijfsfoto's. Hiermee brengt Google de virtuele walkthrough-beleving in bedrijven. Bedrijven kunnen ervoor kiezen een door Google vertrouwde bedrijfsfotograaf in te huren om een bedrijfspanorama ofwel virtuele bedrijfsrondleiding te laten maken. Dit is een spectaculaire uitbreiding waarmee Google zich weer eens te meer letterlijk op de kaart zet. Het biedt bedrijven namelijk een uitgelezen kans om zich extra te presenteren en te profileren op internet. Een bedrijf kan namelijk prospects een rondleiding door de locatie geven zonder dat de prospects daarvoor uit hun luie stoel hoeven te komen. Een dergelijke rondleiding verhoogt de klantervaring en vergroot de herkenbaarheid van klanten wanneer deze daadwerkelijk de winkel of het bedrijf bezoeken. Het hebben van een dergelijke rondleiding kan binnenkort het verschil maken tussen wel of geen fysiek bezoek meer krijgen op een bepaalde locatie. Zoals je weet gaat de meeste business verloren aan die oorzaken die we niet kennen. Dat is het vervelende. Dus als jouw prospects op de site van je concurrenten wel een hele goede indruk krijgen van hun bedrijf en jij biedt niet een dergelijke rondleiding op jouw bedrijf, is de kans groot dat ze dus naar je concurrent gaan. Dat is precies het gat wat Google met Google Maps bedrijfsfoto's voor je dicht. Je kunt nu jouw bedrijf maximaal presenteren op Google Maps, Google Search, Google Plus Local, je eigen website en op Facebook door daar overal een virtuele bedrijfsrondleiding te bieden. Je kunt nu opeens door een restaurant wandelen op zoek naar het perfecte tafeltje. Of als je een trouwlocatie zoekt kun je nu doorheen lopen en om je heen kijken om te zien of het wat is om je trouwfeest te vieren. En wat is het handig om eerst eens zelf door een kinderdagverblijf rond te kijken om te zien of het iets is voor je kind. En dit alles kan nu zonder dat je er de deur voor uit hoeft. Zo'n digitale virtuele bedrijfsrondleiding geeft natuurlijk een veel betere indruk dan een paar losse foto's op een website. Het geeft de bezoeker een ervaring. Je bedrijf. Nu heb ik dit alles uitgelegd, maar heb ik nog steeds niet verteld... wat dit allemaal te maken heeft met het feit dat ik een paar drukke weken achter de rug heb. Ik kan ervoor kiezen om je de lange versie of de korte versie te vertellen. Ik ga maar voor de korte versie. Ik ben inmiddels een door Google geaccrediteerde en vertrouwde bedrijfsfotograaf. Jawel. Je kunt mijn naam sinds afgelopen week terugvinden... op de lijst van vertrouwde bedrijfsfotografen op Google Maps. Na een intensieve training door Google, die zowel bestond uit een groot stuk theorie... Als een aantal praktijkoefeningen kan en mag ik nu dus ook deze drie-dimensionale bedrijfspanorama's maken. Hiervoor heb ik een aparte website gemaakt, te weten www.bedrijfspanoramas.nl. Op die site kun je een paar voorbeelden vinden van virtuele bedrijfsrondleidingen die ik inmiddels al heb gemaakt en die dus ook op Google Maps, Google Plus Local en Google Search zijn te vinden. Ook hebben sommige van de opdrachtgevers de virtuele rondleiding op hun eigen website geplaatst. Het leuke is dat ik op deze manier toch ook weer bezig ben... met een grote passie van me, fotografie. Ik zie deze dienst van Google bovendien als een uitgelezen kans... om bedrijven extra te helpen met het verbeteren van hun online reputatie. Nog altijd geldt namelijk het gezegde, de eerste indruk telt. Dit is een vorm van online video. En video wordt steeds belangrijker als medium om je publiek te bereiken. Zeker als je publiek voor de meerderheid uit vrouwen bestaat. Zo meldde onderzoeksinstituut Nielsen... Dat vrouwen in 2012 per maand 3 uur minder tv hebben gekeken, maar 4 uur meer online video hebben gekeken. Vrouwen van 18 jaar en ouder kijken gemiddeld per maand 191 uur video, tegenover de mannen die slechts 170 uur video per maand kijken. Deze getallen gelden over alle media, dus zowel de ouderwetse televisie als video on demand en online video, etc. Het advies van Nielsen is dan ook. Dat je video moet inzetten als je doelgroep voornamelijk uit vrouwen bestaat. Digitale reïncarnatie bestaat. Sinds een goede twee weken heeft Google de Inactive Account Manager als extra optie onder de Google Account instellingen. Ik heb even gekeken maar kon dit nog niet zo snel in de Nederlandstalige versie van Google vinden. Ik zal er binnenkort nog weer eens naar zoeken. Deze nieuwe dienst van Google stelt je in ieder geval in staat om iets met je gegevens te doen na een door jou ingestelde periode van inactiviteit van jouw account. Zo kun je bijvoorbeeld al jouw data automatisch laten verwijderen na 3, 6, 9 of 12 maanden van inactiviteit. Of je kunt je bericht etc. laten doorsturen naar anderen. Zo kan jouw Google-profiel toch nog een tijdje blijven voortbestaan nadat je er niet meer bent. En kun je je naasten op een nette manier jouw account laten overnemen en afsluiten als jij dat wenst. In Reputatie Coaching Podcast 20 had ik het over Facebook Home. De nieuwe Facebook telefoon en de Android app die hetzelfde bewerkstelligt op je mobiele telefoon. Nou, de app is inmiddels al een half miljard keer gedownload. Maar de recensies zijn echter niet bijster lovend. Je leest ook alweer berichten dat mensen het toch niet zo prettig vinden en de app alweer deinstalleren. Gemiddeld krijgt de app een beoordeling van 2,2 op een schaal van maximaal 5. Dat is dus niet bijzonder hoopgevend voor de toekomst van de app en de vraag is of dit Facebook nu die extra boost geeft waar ze op zaten te wachten of niet. Elke week krijg ik toch een paar keer het verzoek of ik misschien een linkje wil ruilen met een of ander bedrijf. Zij bieden dan aan een link naar een site voor mij te willen plaatsen als ik dan ook maar alsjeblieft een linkje naar hun site op mijn site wil zetten. Zo hopen ze hoger te scoren in de zoekmachines. Jongens, dit werkte een paar jaar geleden. Word wakker. Houd je kennis op pijl. Een goed beginpunt is natuurlijk deze podcast. Ik raad daarnaast iedereen die bezig is zijn site beter vindbaar te maken, via meerdere bronnen op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen over wat wel en wat niet meer werkt. Een paar podcasts geleden heb ik het ook al verteld. Het wederzijds linken werkt niet meer en kan zelfs een averechts effect hebben. En je hoeft het al helemaal niet meer te doen om zo nog de ooit zoveel begeerde page rank van je site te verhogen. Op deze manier proberen links te krijgen naar je site is dus kansloos en zinloos tijdverdrijf. Daarentegen werkt het nog steeds om serieuze reacties op blogartikelen te geven met een link naar je site en om gasartikelen op andere sites te schrijven waarin een link naar jouw site is opgenomen. Dat zijn krachtige mechanismen waar je veel beter je energie in kunt steken. De tijd van building is dus voorbij. Daarom lees je links en rechts op internet ook steeds meer de term link earning, een link verdienen. En je verdient links naar je site door te beginnen met het bieden van goede, waardevolle en unieke content. Content waar jouw publiek naar op zoek is. Als jij die biedt, zul je zien dat er ook naar jouw content wordt gelinkt, omdat jouw publiek je content waardeert en dus graag wil delen. Dat is dus link earning. Analoog hieraan werkt het ook niet meer om maar overal te pas en te onpas onderaan weblogartikelen een reactie te posten in de trant van goed artikel met daarbij een link naar jouw eigen site. Dat is ook zinloos. Maar wat veel mensen niet weten is dat een groot aantal van dit soort reacties op jouw eigen artikelen een negatief effect kan hebben op de ranking van jouw content in de zoekmachines. Daarom moet je de reacties op jouw blog niet klakkeloos toestaan waardoor ze live komen. Je kunt ze beter eerst zelf lezen en alleen publiceren als ze daadwerkelijk iets bijdragen aan jouw artikel. De simpele reacties als waardevolle content, goed artikel en interessante post kun je dus maar beter gewoon verwijderen. Social media is populair, dat staat buiten kijf. Maar heb je enig idee hoeveel tijd we daar nu aan besteden, hoewel het iets is afgenomen vergeleken met een jaar geleden spenderen we nog steeds maar liefst 27%, oftewel 16 minuten per uur, aan de sociale media. En dat is dan gemiddeld. Bij mij gaan er vaak uren voorbij zonder dat ik Facebook check, Google Plus lees of iets anders sociaals online doe. Daarmee help ik het gemiddelde omlaag. En dus moeten daartegenover legio mensen zijn die substantieel meer dan 16 minuten per uur besteden op de sociale media. De schrijver van het artikel waar ik dit in las sluit af met een wijze tip voor ondernemers. Hij wil en op het hart drukken dat ze zich niet volledig om hoeven te storten op sociale media... maar dat ze het ook niet meer totaal kunnen negeren. Uit deze statistieken blijkt namelijk wel dat er een potentiële markt ligt in de sociale media. Vorig weekend, terwijl ik aan het barbecuen was voor meer dan 30 personen die op de verjaardag van onze zoon waren... kreeg ik een leuke mail van Oscar uit Twello. Oscar schreef het volgende. Beste Eduard, ik ben heel blij met jouw podcasts. Ik ben al heel enthousiast... Maar kan je eens kijken of je voor de beginnende webshop slash ondernemers een training kan geven? Direct doen en werken aan je reputatie of vindbaarheid op internet. Met vriendelijke groet, Oscar. Dus heb ik Oscar meteen gemaild en gemeld dat ik na het weekend zou bellen. Maandagavond had ik hem aan de lijn en hij meldde mij dat hij twee websites heeft. De ene site is ten behoeve van zijn interieuradvies waarop hij veel bruikbare content publiceert. En de andere site is zijn webshop. De webshop is nu nog gebaseerd op Interspire webshop software. Maar Interspire is binnenkort end of life. En dus is hij zijn webshop aan het omzetten naar Magento. Oscar zou graag wat Amerikanen actionable content noemen... op de reputatiecoaching websites zien. Omdat Oscar ook inziet dat kennis delen het nieuwe vermenigvuldigen is... en dat het jou ook helpt om kennis te delen met anderen... heeft hij er geen bezwaar tegen als ik zijn sites als concreet voorbeeld noem voor de andere luisteraars van de podcast en de bezoekers van de website. Vanzelfsprekend meld ik Oscar dat ik geen wonderen kan verrichten... en ook geen garanties kan geven voor posities in zoekmachines enzovoorts. Dat kan niemand. Het enige wat ik kan doen is dus adviseren om, indien nodig... bepaalde acties uit te voeren en aanpassingen aan te brengen... die mogelijk bijdragen aan een betere vindbaarheid op internet... en daardoor meer bezoekers en vervolgens meer business. Ook kan ik mogelijk helpen met het verbeteren van de conversieratio... Dat is het aantal mensen dat daadwerkelijk koopt, gedeeld door het aantal bezoekers van de site. Ik zei hem dat ik er een paar dagen over zou nadenken om met een concreet actieplan te komen. En om nu maar meteen met de deur in huis te vallen? Over een paar weken ga ik in elke podcast een deel van de tijd gebruiken om over dit project te vertellen. En komt er een apart gedeelte in de site waar je alle ins en outs van het project kunt lezen, zien en beluisteren. Afgezien van wachtwoorden gaan we niets achterhouden. We gaan alle stappen online documenteren in artikelen, audio, screendumps en screencasts, etc. Het wordt dus een echt looking over my shoulders project. Hou de reputatiecoaching website in de gaten, want binnenkort volgt hierover meer nieuws. Als jij elke vraag of probleem hebt met betrekking tot je online reputatie of de vindbaarheid van je website... stuur dan een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl of spreek een boodschap in op de reputatiecoaching Hotline...